5 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meerdere Turkse Nederlanders kunnen Turkije niet uit vanwege een uitreisverbod. Het gaat om mensen die kritisch zijn over het regime van president Erdogan. Sommigen worden in verband gebracht met de Gulen-beweging. Volgens bronnen van de NOS mogen zeker tien en mogelijk honderd mensen Turkije niet verlaten. Dat zijn vooral mensen die op vakantie of familiebezoek waren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er Turkse Nederlanders zijn die problemen hebben om naar Nederland te komen, maar wil geen aantallen noemen. Het ministerie in Den Haag heeft contact opgenomen met de Turkse autoriteiten over het uitreisverbod. De Rotterdamse rekenkamer maakt de resultaten van onderzoek naar gebreken in de ICT-beveiliging vandaag toch openbaar. Wel worden op verzoek van het college sommige passages over hekken geschrapt, zegt wethouder Visser. Volgens de rekenkamer is er veel mis bij de beveiliging van de gemeentelijke ICT-systemen. Hackers konden in opdracht van de rekenkamer vrij makkelijk bij gevoelige informatie komen, zoals de agenda van burgemeester Abu Taleb. Een man uit Wervershoofd in Noord-Holland die zijn vrouw in brand stak moet twee jaar de cel in. De man kwam vorig jaar stomdronken thuis na een ruzie met zijn vrouw en overgoot haar met terpentine terwijl ze sliep. Daarna stak hij haar in brand. De verwondingen van de vrouw vielen relatief mee omdat haar zoon snel te hulp schoot. De knal die vanmiddag in een gebouw in Sint-Petersburg werd gehoord was geen explosie. Het bleek om puin van een verbouwing te gaan. Vanochtend werd in een flat in de buurt een bom onschadelijk gemaakt. Het hele gebouw werd ontruimd. Kort daarna werd een aantal mensen opgepakt omdat ze betrokken zouden zijn bij de aanslag in Sint-Petersburg van maandag. Het weer vanavond en vannacht half tot zwaar bewolkt. Ook morgen wolkenvelden, maar de zon schijnt ook af en toe... Het wordt morgen 10 tot 14 graden. Zaterdag zonnige periode bij een graad of 15. Zondag veel zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is veel verdraging op de A2 Amsterdam-Utrecht bij Vinkeveen 4 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevaansveen 9 en een kwartier op onthoud. A6 Muiden-Lelistad bij Almere Stad 4 kilometer. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Zeeburg en Tuindorp 8 kilometer en 20 minuten op onthoud. Een half uur verdraging is er op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein. Op de A15 Rotterdam-Gorken bij Sliedrecht 5 kilometer. Dan de de A16 Rotterdam-Breda tussen Knoop en Herbergseplein en de Van Brinnen-Noordbrug. 5 kilometer en 10 minuten op onthoud. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Gorkum en Lexmond 5 kilometer. De vertraging is daar 20 minuten door een aanrijding. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum bij Noorderloos ook nog 8 kilometer. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 7 kilometer. En op de N206 Zoetermeer-Heemstede bij Leiderdorp 2 kilometer.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 Hele goede middag, luisteraars. Welkom terug voor het tweede uur Zand en de Muziekboulevard. Neem me niet kwalijk. Ik ben zo gewend om Zandvoort eruit door te zeggen, maar nu is het Muziekboulevard live. En wat kan u verwachten in het tweede uur? In ieder geval om half zes het weer voor het komend weekend. En natuurlijk een hele hoop nieuwtjes over Zandvoort en de directe omgeving. Wat kan u lekker doen in het weekend? Wat is er allemaal te doen? U hoort het vanzelf. Namens Hans Wassenaar. Heel veel luisterplezier en de muziek wordt weer verzorgd door Ronald Kraaienstein. Feel my way through the darkness. Guided by a beating heart.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 Place. Wish that I could stay forever this young. Not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is a prize. So, Je bent zo vriendelijk vandaag. Wat zeg jij? Je bent zo vriendelijk Ja, vandaag. ik zwaai elk, ik blijf zwaaien. Man, man, man ja, man. ja, ja, ja. Als jij zwaait, zwaai ik gewoon terug. Je lijkt Willem-Alexander wel. <laughs> ja, wij <mee> zwaait anders. <laughs> ja, die is hem. alles is voor mij. Ja, dat is waar. Elk jaar kiest Tosca Mente, de schrijver van onder andere... A ...Dummy the Mummy en Sim Subliem... ...tien kinderen uit als ambassadeur... ...die in het hele land kunnen vertellen hoe leuk lezen is. Vee Engelhard, uit Zandvoort... ...is dit jaar een van de ambassadeurs... Om stemmen te werven voor de kinderjury organiseert zij in bibliotheek Zandvoort een grote voorleesestafette. En Tosca Mente komt zelf ook. Vee neemt zelf gebakken koekjes mee. Natuurlijk mogen vaders en moeders ook meekomen voorlezen. Ben je acht jaar of ouder en vind je het leuk om voor te lezen of luisteren... dan ga je graag voor een grappig verhaal. Heb je altijd al een beroemde schrijver willen worden? Kom dan naar de bibliotheek Zandvoort... Louis Davis Carré nummer 1 op vrijdag 7 april, dat is dus morgen, van half vijf tot half zes. Smeer je, je stembanden, lees een stukje voor uit Sciences Subliem en ontmoet een beroemde schrijver. En de kinderjury? Doe mee met de kinderjury. Lees zoveel mogelijk boeken en kies de mooiste uit. Breng je stem uit voor 19 april. Kijk op www.bibliotheekzuidkennberland.nl hoe je mee kunt doen. De kosten? Kost helemaal niets. De locatie? Bibliotheek Zuid-Kennemerland, Louis David kd 1. Telefoonnummer 023 511 5300. En de website is, zoals ik al vermeld heb, www.bibliotheekzuidkennemerland.nl. Deze Dat is het mooiste wat er is. Dat is het mooie, inderdaad. Ik uh... ben het helemaal met je eens. Ja. Heerlijk ontspannen. Oh, zo prettig als je het met mij me eens bent. Ja. Goed zo, ik nog een Dat paar... gebeurt niet zoveel hè? Nee, ik zal nog een paar van die opmerkingen ja, doe maar. Muziek hier sneller over dan je denkt. Hè, ja, als he? je aan het praten bent, hè? Ja, dat is echt zo. Ja, ja, ja, ja. ja. En, uh, de de verfraaiing van het stationsplein schiet al aardig op. Inmiddels zijn in die, die grote plantenbakken zowel enkelstammige als meerstammige dennen geplaatst. Binnenkort wordt ook de beplanting in het groenvak van de Koperpassarel aangebracht. De omwonenden aan het plein reageren zeer enthousiast en hopen dat de bomen aanslaan. Maar niet alleen zijn de bomen een verfraaiing. Er komen nog een paar mooie en bijzondere toevoegingen op het plein. Zoals verlichting en een bijzondere sculptuur. Nog even geduld, dus. En dan is het Stationsplein weer echt het visitekaartje van Zandvoort. Nou, dat heel uh, veel minder als dat het was, moet ik zeggen. Ik kon het niet, dus. Maar ja, elke vervraaiing is een vervraaiing. Ja, zo is Toch? dat. Zo is, dat, zo. Toch is het. Uh, even voor uh, degenen die meekijken, voor internet en die zich afvragen waarom ik niet sta... Ja. Uh, ik heb een tikkie last van mijn rug, dus ik ja. blijf even zitten. Ja, en dat krijg je als je in de tuin werkt. Hè. Dan moet je ook een ander over houden. ja Het heeft wat met leeftijd ook te maken, denk ik. Anders. Ah, dat kan ik me niet voorstellen. Ja, ik heb er uh... geen last van, hoor. Niet? Nee. Jij werkt niet in de tuin. Nee, dat is... laat <laughs> <Dan baar> ik <laughs> aan mijn vrouw over. <laughs> hey, deze vind ik zo gaaf om even te draaien. Dan moet je dat lekker draaien. Oh ja. Oh ja. Ja, gaaf, hè. Justin Hayward was dit, ja. met zijn groepje. Ja, moet je nagaan. Hey, ik heb uh, het bioscoopprogramma van uh, tot 12 april. De Smurven en het Verloren Dorp, in 3D, zaterdag, zondag en woensdag... om half twee en om half zes. Tuintje in mijn hart, donderdag tot dinsdag. Tot mijn dinsdag, ja, 8 uur. Filmclub Simon van Kolm, woensdag 12 april om half acht. En de kassa is 30 minuten voor de aanvang van de voorstelling open. En kijk voor meer informatie op de website van Circus Zandvoort. En verwacht wordt de Bosbaby Baby, vanaf 14 april. Locatie Circus Zandvoort, gasthuisplein nummer 5. Telefoonnummer 023 5718686 En de website is www.circuszandvoort.nl Hebben ze nou van een, een liedje een film gemaakt? Welk is het? Hebben ze van een film een liedje tuintje gemaakt? In, tuintje in mijn hart, ja. Dat is uh, van, ik geloof van Jan Smit, met, met ja, nog eentje. Ja, precies. Juist. Dus hebben we hebben van een liedje in een film gemaakt. Ja, zoiets ah, ja. Dat is toch ook leuk? Ja, toch? Nee, hey, deze hoor je ook niet zoveel meer. Dus ik word er wel een keertje tijd, hè? Vet hij nog? Ja, dat die ken ik wel ja. Down into your roos garden of trust. And now swept away with nothing left to say. Some helpless fool, yeah, I was low. In a swoon of peace, you're all I need to find So when the time is right Come to me, sweetly, come to me Hij is maar zo erg in de heren dat hij op een gegeven moment zijn uh, groepje moest opgeven. Is dat zo? Ja. Wat leuk? Nou, ik vind het, ik vind het ja. een leuk liedje. Ja. ja, hij heeft nog een paar goede gemaakt, maar uh, ja, het uh, sloeg even door bij hem. Ja. ja. En heb je het, het, het trouwens gelezen over die, die 1 april grap, over die, uh, die vlag die uh, gehezen zou worden? Nee. Ja, en dat is, uh, uh, ik geloof dat daar een van de raadsleden daarin getrapt is, die was daar. Oh. Ja, ah. <laughs> dat vind ik wel een hele mooie, ja. ja. Maar wat voor vlag werd er gehezen dan? Nou, er zou een, een vlag gehezen worden op, op, de, op de waterkoren. Die zou oh, dan weer wapperen. Maar ze hadden niet in de gaten dat zaterdag 1 april was. Ja. Dat was, dat was wel heel jammer voor, ja. hun, voor hun dan. Ja, je moet een beetje bij de tijd wezen. Ja, ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het inderdaad een heel leuk, een heel leuk verhaal. Ja. Had je nog meer uh, nee, nou, leuke verhalen? Nee, straks. We gaan straks denk ik, het, het weer praten. Ja, dan, en, dan doen we eerst nog even een plaatje. Dan ja, doen we even het weer. Ja, zoek eens even een lekker op. Ik zoek alleen maar lekker op. Ja, dat is waar in the atmosphere, with drops of Jupiter in her She acts like summer and walks like rain. Reminds me that Turn on a stay on the moon she listens like spring and she talks like june hey, hey, hey. Westkust weerbericht. Er waren vandaag over het algemeen vrij veel wolkenvelden... maar zo nu en dan kwam ook de zon tevoorschijn. Als ik nu naar buiten kijk, zie ik hem ook. Het bleef droog en er waaide een overwegend matige noord tot noordwestenwind... en de temperatuur steeg vanmiddag naar de maximaal 11 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er wolkenvelden, maar ook opklaringen. De wind wordt tijdelijk west en is meetmatig... en de temperatuur daalt naar een graad of 6. Morgen zijn er opnieuw wolkenvelden, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Na morgen blijft het droog met geregeld zon. Pas dinsdag wordt er weer regen verwacht. De temperatuur gaat afhankelijk omhoog naar de graad of 17 op zondag, maar na het weekend gaat het kwik weer naar beneden. Dat is jammer. Ja. Nee, kwik gaat altijd naar beneden. Ja, ja, dat is waar. Dat is ja. zwaar, hè? Ah, eigenschap van kwik. Ja, ja, dat is waar. zwaar, ja. ja. Dat was het? Dat was het. Nou, oké. Okay. Ja. ja, nou, nou het gaan. ziet er ziet toch niet ongunstig uit voor het weekend? Nee, helemaal niet. Nee. Kan je in je tuin werken? Ik. Wat kan ik doen? Je tuin werken. Nee, ik ben door mijn rug gegaan, Oh, even. ja, daarom zeg ik het dan. Ah. <laughs> Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Oh. Tell them who we are.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 driving my limousine now it's all designed to blow our minds but our minds won't really be blown got the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the rolling stone rolling stone wanna see our pictures on the cover rolling stone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 Ik zie mijn cover of the Rolling Stones. On the cover of the Rolling Stones. cover. cover? You all brothers. Brothers. On the you. My maar ook nog nooit geluk. jawel? Nee, eigenlijk nooit. Nee, ik heb nee. nooit op de cover of the Rolling Stones Nee, Nee, ik ook niet. Vragen of ik het wil? Je ik toch een bekend figuur in zo'n antwoord maar je komt er niet op hoor. Ja, nee. precies. En dan heb je toch een figuur, maar goed. Kijk, dat bedacht ik. En ik heb het even over de evenementenagenda van april. De zevende, dat heb ik al verteld... voorlezen Estafette, Siem Subliem en Tosca Mente... in Bibliotheek Zandvoort, aanvang om half vijf. De zevende en de achtste, daar komt het... Het Naaikamertje, door toneelvereniging Wilm Hildering... Theater de Krocht, aanvang om acht uur. De achtste, Aardappelschilkampioenschap... Kerkplein acht uur, om twaalf uur... De negende, Johannes Passion, Concert in Agatha-Kerk, aanvang om twee uur. De veertiende, Opening Art Boulevard Zandvoort, Boulevard de Vavage, 10 uur tot tien uur s'avonds. De vijftiende plus de zestiende, de paasraces op circuitpark Zandvoort. De achttiende, Workshop Kunst en Wijn, door Wijn aan Zee in Zandvoort Museum, aanvang om half acht. En de twintigste, Open NK Pokeren, Amsterdam Beat Hotel En de drieëntwintigste, culinair Rondje Strand. Diverse strandpaviljoens. Tot en met 1 mei hebben we ook nog een tentoonstelling. This is China in Zandvoort Museum. Nou, er is genoeg te doen, dacht ja, ik. Ja, wel. Ja, dat denk ja. ik wel, hè. Uh, Max komt ook weer binnenkort, hè? Wie? Max. Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja maar het is niet deze maand, volgens mij. Nee, ik niet. De kaarten waren al in de verkoop. Zou het bij de paasreizen zijn, of niet? Nee, nee, nee. mij oh, dat niet? Nee. Oh, nou, we horen het vanzelf en dan roepen we het om. Precies. Um, gaan we wat doen? Gaan we wel doen. De Beach Boys. lekkere muziek weer. Heerlijk, hè? ja, ja Ik vind het altijd zo'n lekkere zomermuziek. Vind je ja. niet? Ja, ja, ja. Het, uh, ja. Het geeft je toch weer een, een zomersfeertje. Oh. Ja, vind ik wel. Wat zegt de dokter ervan? Nou, het gaat goed. Met het zomersfeertje. Nee, hij zegt dat gaat goed. Oké. Okay. dat doen we niks aan, zet hij. Komt niks uit. <laughs> nee, daar komt niks uit, nee. <laughs> heb ik nog wat? Ja, ik heb nog wat. Lente in de wachtkamer. Vanaf 7 april houdt de Vereniging van Beelden de Kunstenaars, Zandvoort, kortweg de BKZ... Een spetterende voorjaarsexpositie. Het thema van de expositie is veelzeggend. Lente kleurexpositie. Nee, lente kleurexplosie. Te, te zien zullen zijn vooral kleurrijke en nieuwe werken... uit verschillende kunstdisciplines... zoals schilderen, keramiek, beeldhouwen, glaskunst en fotografie. Maar vooral als doel gezamenlijk de nieuwe lente te vieren. De expositie zal een maand lang te zien zijn... in Gallery, de wachtkamer in het Jupiter Plaza. De opening van dit kunstspektakel zal plaatsvinden vrijdag 7 april, dus morgen, van 4 tot 6 uur. De expositieruimte in het winkelcentrum Jubia Plaza, staat van 2 tot 10, is elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 12 tot 4. Nou, nou, nou goed. Ja toch? Laat het maar exploseren. Zo is dat. Ja. Dit is ZFN. Hetzelfde als wat ik voel. Wat zeg jij? Zij voelen ongeveer hetzelfde als wat ik voel. Ja, de, jij hebt het in je rug. Ja, ik heb <laughs> ja. niet zo zin om te dansen, moet ik zeggen. Ja. Hey, 8 april en 9 april zijn de DNRT. Nee, DNRT openingsraces. De openingsraces zullen bol staan van het autosportspectakel. De wedstrijden worden verreden door de raceklasse uit de DNRT Bredes De locatie is circuit Park Zandvoort. Ja, burgemeester van Alphenstraat 108. Ja. Telefoonnummer 023 5740740. En de website is www.circuitzandpoort.nl. Ja, ik zat namelijk te. Noem zin... Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Maar ik zag circuit Zandvoort staan. Van dacht ik, ik ga er niet weer iets voorlezen van, van de bioscoop. Hè? Want dat lijkt er wel op naam. Nee, dat is een circus. Hè? Ja, dat is waar. Nou, kan het circuit ook wel eens een circus zijn. Ja, ja, nou, een ander nou circus? Dat, dat hoop ik wel voor ze. Ja, meestal is dat wel, uh, wel redelijk bezocht. Ja, is ja, dat ja. zo? Ja, ja, ja, ja. Oh. ja, anders dan zeg ik dat. Nee, nee nee, nee, nee, nee. Dat is het, inderdaad. Maar goed, de vraag ja. is nu waar DNTR voor staat. De, geen idee. Weet oh, jij het? Nee, anders dan vroeger toen de het, dan Nederlandse. Toerwagenreizers? Races? Toerwagen, zoiets, denk ik. We gaan het opzoeken. Ja, doe maar. We zoeken het op. Nu wat DNRT, want dat vroeg ons af wat dat betekende. Ja, dat betekent Dutch National Racing Team. Oh. Nou, dat is een mooi woord, hè, vind Ja, Ik niet? Ja, is het, wat het nee, denk, ja, dat uh, moet uh, ik toch een maar even. Dat moet ik zeggen. even vermelden. Hè? Ja. We zaten aardig in de buurt, toch, of niet? Nou. Zowat. Ja. En, en op 10 april is er een extra commissievergadering over het Watertorenplein. Hier in Zandvoort. Kijk op www.zandvoort.nl. Voor meer informatie. En dat is een informatie van de gemeente Zandvoort. Oké. Okay. Dus dat is ook wel belangrijk, denk ik, hoe het uh, plein eruit gaat zien, ja. toch? Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, er waren vier, ik geloof dat er vier uh, projecten waren. En er moet nou de goede moet nog uitgezocht worden, geloof ik. Ja, volgens Was dat mij... het niet? Ja, volgens, nee, volgens mij is dat de beslissing nu gevallen van wat het wordt. Dat weet je niet. Oh. Ja, volgens mij, zeg ik. Oh, nou, maar ja, het kan en, wezen... Uh, uh, ze is de inspraakprocedure geweest, er oh. zijn er wat bezwaren geweest... en zijn er, volgens mij is het, bijna alles afgewezen. Ja. Nu even slag om de arm. Ja. En uh, is het nu zover dat het uh, definitieve ontwerp... Uh, nou, dat gaan ze doen met worden? die extra commissievergadering. Ja, waarschijnlijk wel. Oh, well, dat Denk ik wel, ja. Interessant. Zeker, zeker voor de zandvoorters. Ja, ja, zeker voor degene die... Uh, In de buurt wonen. Ja, ja. Zoals dat ze mooi heet, Belanghebbende. Oh, wat mooi, ja. Ja, inderdaad. Ja? <laughs> ja? Nou, ja? Ja. Oh, dan doen we deze. You'll say We've got nothing in common No common ground to start from And we're falling apart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 Remember We zitten alweer in de laatste paar minuten. Ja, ja ik, maar ik heb toch nog wel wat leuks eigenlijk. Ja, want morgen wordt de kinderkunstlijn geopend. En dat is op vrijdag 7 april om 11 uur. Wordt de kinderkunstlijn feestelijk geopend in Theater De Krocht. Dit zal gebeuren door wethouder Cultuur, Gertone en Hella Wanders van Pluspunt. Ieder jaar krijgen de kinderen van groep 8 van de Zandvoortse basisscholen... van Marianne en Janne en Rabel, theorielessen over kunst op school. Een ontwerpopdracht wordt meegegeven als een soort thuiswerk... en de kinderen gaan daarna gericht aan het werk met onderzoek voor hun eigen onderwerp... om vervolgens onder leiding van het kunstteam op de bovenzaal van het Zandvoortmuseum te gaan schilderen... Het team Kunst op school wordt gevormd door beeldende kunstenaars... en initiatiefnemers Marianne Rebel en Heli Jansen... en een team van de vrijwilligers. Dus ja, dat is toch wel leuk. Ja, klinkt goed. Ja, dat ja. is hartstikke leuk. Nou, nou, dan gaan we weer. We gaan deze doen en dan zeggen we zo meteen een Ja, dag, dat, ja dan is het alweer afgelopen. We zeggen dag tegen roze, oftewel pink. Ja. En we zeggen dag tegen luisteraars. Ja, tegen de luisteraars. En ik zou zeggen tot morgenavond weer. Uh, vijf uur? Morgenavond vijf uur, ja. Dan vijf zijn uur zijn wij in, ieder wij in ieder geval weer. ook weer. En we gaan straks over op uh, nou ja, uh, muziek. Ik geloof muziek in de avond dat dat dan heet. Want, uh, th Thomas is er niet jongs antwoord. Oh, okay. uh, die gaat d niet door. Dat is jammer. Ja, dat is hartstikke ja, jammer. Ook een leuk. Ja, hadden we moeten weten, nou, dat we het dier van de week nog even kunnen doen. Ja, ja, dat, ja, inderdaad. Ja. Nou, dan doen we dat morgen. Ja, goed, doen we nou, morgen. Morgen hebben we het dier van de week. Morgen we het dier van de ja, week. Dat Gaan okay. we doen. Een heel, een heel prettige avond en graag tot morgen. Oké. Okay. Tot horens. Tot hoors. You to Will he offer me his mouth? Yes. Will he offer me his teeth? Yes.